Dankjewel, Rik Saal. Goedemiddag, dames en heren luisteraars. Welkom bij De Familie, deel 14. En voordat de familie zich aan u gaat voorstellen... eerst even de speciale gast van vandaag. Uh, ja, ja. <laughs> men wil toch altijd wel even weten wat men voor vlees in de kuip heeft, nietwaar? Uh, maar goed, mijn naam is Klap. En ik ben verbonden aan het RIAG, mobiele afdeling. En nu komt het een beetje vervelend uit... dat ik juist uitgerekend vandaag weekend dient. Nou, oh, ziet u wel, daar heb je het al. Een oproep hoogstwaarschijnlijk. Dus als u mij even wilt excuseren, luisteraars, dan. Ja, dat vind ik een SOE-tief hè? Ja, klap hier. Ja, dat neemt de familie Pixlay naar voren, dat is zeer Juist, ja, ik begrijp het. Ja, we gaan het even dat is zeer Het is urgent. Oh. Oké, okay, dat zal ik meenemen. Goed. Want ik weet niet hoe ergens papa ziet situatie bent. Nee, je weet maar nooit. Het is altijd beter het zeker voor de onzekere te nemen, niet waar? Ja, en als we wat meer mee wilde dan even bij de rapport invinden en. Ik kom zo spoedig mogelijk. Ja, okay. ja. ja, in dat geval gaan we dan nu maar over naar de huiskamer van de familie. Oh, Claire en Nancy zijn vandaag ook thuis. Vreemd. <laughs> um, Freek, zou jij vandaag willen beginnen en jezelf even voorstellen aan de luisteraars? Ja, mijn best. Nou, Mijn naam is Freek van Pinksteren en ik heb vannacht haast geen oog dicht gedaan. En Nancy, neem jij het even over, wil je? Dan ga ik even liggen. Maar natuurlijk, Freekje. Met alle soorten van genoegens. Hoewel ik zelf vannacht ook niet al te best heb geslapen. Oh, wat een nacht. Het moet zeker al na drieën geweest zijn eer ik in slaap viel. Het was echt verschrikkelijk. Ik had zulke koude voeten. Het leek me wel haast klompjes ijs. En dan kan ik dus niet inslapen. Kent u dat ook? Van die hele koude voeten. Dat het wel lijkt alsof die circulatie van het bloed niet meer existeert. Nou, dat had ik dus. Maar toen heeft Freekje met zijn warme, zachte handen mijn voeten gemasseerd. En toen ging het alweer wat beter. Maar... Het was nog niet optimaal. En wel heeft Breek toen ook nog. Ja, Nancy, zo is het wel weer genoeg. Voorstellen moesten we ons gewoon even voorstellen, weet je wel. En dat betekent dus niet dat je dan ook maar meteen die hele vuile wasdeeter in slingert. En wie weet wie er op dit moment allemaal naar de radio zitten te luisteren. Misschien wel de buren van hiernaast. En wat moeten die mensen er wel niet van denken? Naast zich. Alsof jullie de rood rekening mee hebben gehouden. Wat of iemand van jullie denkt. Nou, daar kan ik mijn verhaal over vertellen. Want ziet u luisteraars, ik woon hier namelijk naast de familie. En het is geen pretje hoor, dat kan ik u wel vertellen. Nou, nou, nou, zeg. Zoals bijvoorbeeld vanochtend nog. Nou, het was je, weer goed vrouw, u komt straks nog wel aan de ja, beurt. Ja, maar het was verschrikkelijk. Ja, ja, ja, Laten we nou in godsnaam het even overzichtelijk houden, hè. Nou, ik ben dus Claire. En alweer sinds jaren dacht de echtgenote van Freek. Die zo vreselijk veel van me houdt. Dat zegt hij dan tenminste elke zondag. Dus dat zal dan wel. En dan hebben we hier nog Nancy. En daar is hij dan verliefd op. Ja, ja, dat is zeker. Want toen mijn voeten vannacht één keer lekker warm waren... Toen heeft u Wreekje nog een Nancy. beetje kunnen we nou eindelijk eens beginnen. Ja, is goed. Uh, laten we maar beginnen. Oh, Nancy, doe die deur even open. Ja, ja, natuurlijk. Oh, we zijn heel blij dat u zo snel gekomen bent. Ja, de wachtmeester vond het nogal urgent en ik was toch in de buurt. Oh, ik kan het nog steeds niet begrijpen. Wreek is toch een pacifist van top tot teen. Moet u hem nu eens zien liggen. In die mens schuilt toch een grammetje kwaad, zegt u nu in zelf. U hebt daar toch voor gestudeerd. Ja, mevrouw, dat zegt niets hoor. Wat wij hier zien is toch duidelijk maar een momentopname. En daar mag je bij de uiteindelijke diagnose niet van uitgaan. Maar ik... Jawel, ik weet wat u wilt zeggen. U kent deze persoon langer dan vandaag. En als je dan ja. ook nog met hem getrouwd bent... Nou, dan gaan een groot aantal subjectiviteiten meespelen. En dat wil nog wel eens een vertekend beeld Nee, ja, Wacht even, voordat er nog meer ongeluk gebeuren... zou ik me graag even willen voorstellen. Met alles hoort wel genoegen. Mooi, dat komt dan goed uit. Ik ben getrouwd met uw patiënt hier. Ach. Ik dacht toch werkelijk dat. Nee, dat is eigenlijk uh, niet zo. Klopt, dat is niet zo. De zaak is dat mijn man het houdt met twee vrouwen. Met Nancy hier, plus met ondergetekende. Een ja, ja, ja. freak houdt, als hij niet bewusteloos is, van Claire. En hij is verliefd op mij. Al drie jaar lang tol. Ja, ja, ja. Oh, dan, dan, dan worden al een paar dingen duidelijker. Wat bedoelt u? Ja. Ja, wie meinen ze eigenlijk? Kijk, in ons vak, de psychiatrie, moet je van enkele gegevens uitgaan om aan een geval te beginnen. Een uh, uh, geval? Is mijn vreekje een geval? Nou, oh, zou ik wel zeggen? Zo iemand zou ik wel willen zien als een geval. Maar dat Kijk, is toch... Kijk, voor hetzelfde geld zat hij al lang een breed in de politiecel. He, maar ja, over het cellentekort hoef ik u niet meer te vertellen. Maar... Nee, nee, uw man, respectievelijk uw vriend, boft dat hij er zo bij ligt. Maar dat is toch bij spottelijk? Dat vindt u. Maar als het aan uw buren had gelegen... Nou, eh, dames, zal ik maar zeggen, dan lacht hij hier niet. Hè? Die buren, die buren. Ja, ja, de buren. Ook zij nemen deel aan onze maatschappij. Ze hebben... Achterbaan komt ook een stem in het kapitel. Die van hiernaast? Ja. Zij zijn in grote verband het uiteindelijke slachtoffer van meneer hier. Hun ja. stem is uiteindelijk de stem van de samenleving. En die weegt ook mee in het plaatje dat ik voor een eventuele revalidatie moet schetsen. Dus u de, de, heeft. Ik me... heb met de buren gesproken daar ik per ongeluk op de verkeerde bel drukte. <truimert> uh, als het goed is, ben ik hier bij de familie van. Pinksteren? Nou, dat is gelukkig een deurtje verder, hoor. Ik mag leiden dat u hem levenslang opsluit. Nou, <laughs> oh, dat is toch al wat. Nee, meneer, dat is net genoeg. Levenslang, levenslang en geen dag minder moeten ze die vieze ik geven. U bedoelt meneer van Pinksteren? Nee, mijn moeder, is het nou goed? U bent zeker van de recherche? Nee, van het RIAG. Oh, dat is één potnet. <laughs> maar die van Pinksteren hiernaast, die is uniek, hoor. Heel uniek. Oh ja. Nou, kijk hem dan glimmen. Kijk hem glimmen, onze inspecteur vlijmscherp. Ik ben psychiater. Oh, dat maakt mij niet uit. Als je aan die hel hiernaast maar een einde maakt... kan mij niet schelen hoe, maar je moet er een exit aan maken. En zo niet, dan ga ik gewoon op mijn bloedeigen gevoel af. Zomaar in de blind. Kan mij geen moe schelen. Ja, maar dit ongemak, deze onvolkomenheid in de samenleving dienen we toch met elkaar op te lossen dat, oh, dat... komt u dan naast deze veiligheid wonen, meneer de psychiater ik heb persoonlijk nog liever illegale Turken naast mijn deur als u het mij vraagt ja, dat is uh, interessant sim. ja, dat zal wel interessant zijn kijk, maar aan die mensen weet je tenminste wat je hebt hè? kijk, in de eerste plaats, ze doen de schoenen uit als ze bij je binnen mogen komen nou ja, alleen de echten doen dat dan dus. En eigenlijk komt in die schoenen uit ook een beetje de klats. U meent dit. Ja, ik sta hier een beetje te liegen, nou goed. Maar ja, ik wilde zeggen... ...als zo'n illegale Turk, dan weet je wat je daaraan hebt, zou ik maar zeggen. Hè? Wanneer je het tenminste al gewend nou, bent. Dat is heel fideel van u, heel... Uh... Maar oh, ja, ja dat, uh... het kan natuurlijk ook fout, hè? Het is natuurlijk een andere cultuur. Het is raar. Het is heel raar. Je kan het niet vatten. Tenminste, ik kan het niet vatten. Terwijl ik hoegenaamd niks heb tegen illegale laat staan, tegen Turken. Ik heb het mijn leren leven. En nogmaals, heel persoonlijk kan het mij niks schelen. Het zijn illegale of Turken, dat neem ik er gewoon bij. Pardon? Ik zeg dat ik dat gewoon erbij neem, snap je? Ja, ja, helemaal. Maar u dacht zeker van, oh, dat regel ik wel even. He, die buren lul ik wel even omver, En met een pijp in de mond kom ik heel de wereld rond. Zeg, weet u wie dat ook een heel klein beetje veel heeft? Ik zou het niet weten. Nou, doe eens even je best. Heel even maar. Eén naam en je bent overal vanaf. Uh, McGreg, Simon. Je bent warm, maar het is wel goed fout. Nou, ik geef het op. Mulies, Harry oh, Mulies. Oh, natuurlijk. Dom, dom, dom. Nou, dom is dus meer knap stom. Nou <laughs> ja, nou, alle gekheid op een stokje... Gaan we er nog iets uh, aan doen hiernaast? Want wat daar gebeurt is toch met geen pin te beschrijven? Ja, dat hoort u mij niet zeggen. En dan nog eens wat. Het is maar een hintje, hoor. Maar persoonlijk heeft mijn man bij de commando's gezeten. Als u dat per ongeluk wat zegt. Ja, ja, gaat u door. Uw man heeft bij de... Commando's gezeten. Ja, ja. En daar krijg je een tik van mee, hè. Hij heeft meer van die akkefietjes aan de hand gehad. Ja, mijn man is er raar in die dingen. Zeg ik het zelf, hè. En voor mij heeft hij het grootste gelijk van de wereld. U meent dit? Dat meen ik zeker. Van ons zuurverdiende geld hebben we dit huis gekocht met alles erop en eraan. In een keurige buurt. Tenminste, dat zei die makelaar. Nou ja, maar dat willen we graag even zo houden als dat kan, begrijpt u wel? Hm. En als niemand er iets aan doet, dan doen we het zelf wel op onze eigen manier, begrijpt u wel? En op die manier. Nou, ik zal kijken of we er iets aan kunnen doen. Goedemorgen. Dat is een regelrechte bedreiging. Ja, dat is het. Kom, dus. kom, dames. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgedeemd. Ja, U hebt makkelijk praten. Ja, u hebt makkelijk praten. Ja, dat was mijn tekst, Nancy. Ja, dat weet ik ook wel. Maar die buren zijn levensgevaarlijk. Dat hebt u net zelf gehoord. Wij moeten iets doen. Ja, het is meer een uiting van ongenoegen. Dat moet u allemaal met een flink korreltje zout nemen. Mijn Mijn god. Nou, met u komen we ook een lekker stuk verder. De soep wordt niet zo heet gegeten als die wordt opgediend. We moeten alles met een korreltje zout. Nee, nemen. mevrouw, we moeten gewoon. Ja, hoe je met de riemen die we hebben? Hij houdt nou zijn godsnaam even op. Ja, mijn man hier, die moet hulp hebben. Kunt u niet eens vragen of hij. Vielleicht een ongelukkige jeugd heeft gehad? Oder zo etwas? Of Of uh, hoe de verhouding met zijn moeder was? En met zijn vader. Dat kunt u toch eens vragen als psychiater. Het is gebruikelijk dat ik die vragen aan de patiënt zelf stel. Wanneer die weer bij bewustzijn mocht komen... en daarbij mogen we niet over één nacht ijs gaan... Geen hete oké. Met de zout strooien over alles heen... en dan maar roeien, roeien over twee nachtjes ijs. Kennen we er nog meer? Wellicht kunnen we uw man in het onderbewuste bereiken. In dat onderbewuste... Oh, dat is spannend. In het onderbewuste steekt heel wat bij de mens. Dat heb ik bij ons ergens gelezen. Daar heeft de mens een tweede leven. Een heel spannend tweede leven. Een leven dat niemand kent. Uh, dames, even iets anders. Uh, valt uw man, respectievelijk uw vriend, wel meer flauw? No. Nee, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Maar... Ik heb in die beeld aan zondag gelezen dat uh, flauwvallen in Egypte een epidemie is. Over die 3000 mensen daar, die zijn al flauwgevallen. Nou, die meneer, meneer kan er ook wat van, hoor. U uh, bedoelt van flauwvallen? Oh, zeker. Een paar keer in de week, als meneer iets te veel in de richting van de fles heeft gegrepen... ...ja, dan wil meneer uh. nog wel eens gestrekt gaan. Maar in plaats van flauw is hij dan blauw. <laughs> dat valt best mee, hoor, meneer de psychiater. Dat valt eigenlijk best mee. Freek is dan ook heel moe van die maatschappij waar hij buiten zijn schuld geen deel meer van uitmaakt. Dat is een ganz bittere pil van leraarmaatschappij, leraar Een ganz bittere pil. Maar deze lezing staat toch haaks op hetgeen wat mevrouw hier beweert? Oh, dat is heel verklaarbaar, hoor. Zij is al onder zeil als hij valt, begrijpt u? Dat is niet waar, kleertje. Zeg dat het niet waar is. Heeft meneer hier problemen met drank? Nee, hoor. Hij vindt het gewoon lekker. Dames... Dames, kan ik nu beginnen? Ja, ja, wangt u maar aan met Freeks onderbewustzijn. Dat vind ik zo spannend. Nancy, praat toch niet zo'n onzin? Dat tweede leven van meneer is bij iedereen bekend, zelfs bij de buren. Mooi, fijn. Uh, wat was de roepnaam van meneer hier ook alweer? Gewoon Freek. Um, of misschien Freekje. Ja, uh, Freekje is misschien beter om bij zijn onderbewustzijn te komen. Ja, uh, dames, zo kan het natuurlijk niet werken. Het is van tweeën één. Doet uh, u niet maar Freekje Of misschien beter uh, poepertje. Huh? Uh, ja, ja, poepertje noem ik hem tegenwoordig wel eens en dat vindt hij zo fijn. Wat krijgen we nou weer? Sinds wanneer noem jij mijn man poepertje? Weer iets nieuws uit de fiets. Dames, even rustig nu. Ik ga het proberen. Oh, wat ben ik gespannen. Stil nou! Hallo, uh, Freekje, Poepertje, uh, hoor je mij? Freek, hoor je me? Poepertje, Wach op, Wacht op, mijn kleine lieve Poepertje. Het is allemaal niet zo erg, wij zijn bij je. En, en deze nette dokter komt je helpen. Stil toch, stom mens. Nou, ja. ja. nou ja, stom mens, wat u zelf ja, niet dan, bent. Samus, zeg, Freek van Pinksteren, hoor je me? Freek, doe je ogen eens open en kijk eens naar mijn vinger. Kijk toch eenmaal naar de vinger van de dokter. Oh, we hebben hier te doen met een zware shocktoestand. We zullen meneer elders verder moeten bekijken... Moet Freek ja, dat vrees ik wel. Er zit niets anders op. Ik wil het nog wel een keer proberen, maar ik heb er een zeer hard hoofd in. Freek van Pinkster. Zo was de naam toch? Klopt. Ja, ja. Oké, okay, um, dan proberen we het nog een keer. Freek? Freek, hoor je me? Hij beweegt. bewoog hij? Ja, ja. Zag u wat? Ik zag niks. Maar ik wel. Ach, jij ziet ze vliegen. Oh, wat je al doet tegen mij is. Ja, dan moeten we toch de ambulance bellen. Ik durf het verder niet meer aan. Aber een ambulance? Met wat meneer hier vanochtend heeft aangericht... zit er niets anders op. Meneer hier kan een gevaar voor zijn omgeving en voor zichzelf worden. En zachte heelmeesters... Oh god, ja, de zachte heelmeesters. Die hadden we nog niet gehad. Zeg, dokter, laat mij maar even. Ik zal hem wel weer tot leven wekken. U? Ik heb al vaker met dat bijltje gehakt. En waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Uh, ja, ja, Spaanders. Uh, maar dames, uh, ik weet niet of ik dat zomaar kan toestaan. Kijk, ik heb ook al jaren met uw spreekwoordelijke bijltje gehakt. En mijn ervaring leert dat met mensen in een shock nogal omzichtig moet worden omgesprongen. Dus ja, ik weet niet of ik dat kan toestaan. Uh, zo is dat. Ja, laat mij nu maar. Mag ik die fles sport even, Nancy? Pot? Ja, dank je. En een glaas. Oh, nee. Daar komt helemaal niets van in. Geen drank bij een therapie. Beslist geen drank. Oh, als het aan mij ligt, krijgt hij heel zijn verdere leven. Mocht hij ooit bijkomen. Geen druppel meer. Nou, krijg ik die fles nou nog? Dokter? Doet u maar even. Freek. Freek, luister eens even. Freekje, hoor je dat? Uh. Mijn god, uh. zijn ogen, dokter. Dat is een verbazend experiment. Bestaat daar misschien uh, vakliteratuur over? Uh. Uh. Hij beweegt. Uh. Hij leeft. Uh. <mulich> <manbluif> uh, Zij. waar ben ik? Thuis, Freek. Gewoon thuis. Zuhause, poepetje. Zuhause. Wat, wat is er gebeurd? Dat kunt u zelf het beste vertellen. Ja, dat kunt u zelf het beste zeggen. Uh, Claire? Nancy? Wie is deze Harry Moelish? <laughs> <mulich> Wie is dat? Oh, dat is die rijdende psychiater van het RIAG, Freekje. Hij komt je helpen. Mij helpen? Ik heb niemand nodig. Ja, meneer Van Pinkster. Of mag ik Freek zeggen. Na wat u hebt gedaan, hebt u die hulp heel hard nodig. Luister uh, nou eens naar een dokter, Lulhannes. Hey. Wat heb ik daar gedaan? Weet u dat echt niet meer? Ja, slaat u me dood? Oh, nee, voor geen goud. Ik ben blij dat u de ogen weer open heeft. Dat u weer onder de levenden bent, zal ik maar zeggen. En nu u dat toch bent, kunt u, in ons, kunt u ons in uw eigen woorden... wel even vertellen wat er vanochtend zoal is gepasseerd, denk nee, ik. Freek, vertel op. Freek, je, toe nou. Ja, uh, ik, ik kon niet slapen. U kon niet slapen. Ja, dat zeg ik. Nou, en toen? Nou, eh... Uh... Toen ik bijna sliep? Ja? Ja, toen begon het. Oh, oh jezus, Maria. Uh, Nancy. Nen, hoor je dat? Frikje. Laat me slapen. Oh, laat me slapen. Ja, laat me slapen. Ik kan niet slapen Wat gek Die klote vogels Dat zijn toch geen klote vogels Freekje. Dat is die lente Die nieuwe lente Ontspan je nu Ontspan je nou toch jongen. Ontspan je Oké, okay, oké, okay. ik ontspan me Ontspan, ik ontspan me Ontspan Ik word hier gek ik, Gek word ik hier men, Men, waar is mijn buks? Nancy, waar is mijn buks? Tijn buks? Wat is toch dein buks? Mijn geweer, ja. Oh, Frick, ga nog slapen, oh, Ga nog lekker slapen, mijn jongen. Nan. en luister naar die lente. Naar die lieve lente. Eh, luister naar die lieve lente? Moet je die lieve lente van jou eens horen? Luister dan. Luister dan naar die lente. Ik schiet ze verrot. Ik schiet ze allemaal kapot. Waar is mijn buks? Maar nou, jij kan toch helemaal niet schieten, lieve jongen. Moeder, eigenlijk kan je helemaal niets, lieve schat van me. Oh nee. Oh nee, moeder. Moeder, dat zal ik u laten zien. Dat zal ik u laten horen. Oh. Moeder, ik ga de lente vermoorden. Ach, lieverd, je bent toch afgekeurd voor diensten? Ik heb zelf de majoor nog gebeld. En je weet toch wel wat hij zei? Moeder, moeder, zeg het niet. Hoort u, zeg het niet. De majoor zei, mevrouw van Pinksteren. Jammer, maar helaas. Die jongen van u, daar kan ik nog geen S5 van maken. Hè? Dat zei die majoor. Moeder... Ik heb het je nooit verteld, Fredrik! Die Moeder. woorden zouden zo'n teleurstelling voor je zijn. Moeder, jezelf. hou op. Hier, ah. ik heb de buks. Nu gaan ze eraan. Nu gaan ze er allemaal aan. Nou, uh, ja, zoiets was het ongeveer. Tja. Is het erg, dokter? Tja. Dat is te zeggen. Meneers onthechting met zijn moeder is nog niet voltooid. Dat is mijn primaire voorzichtige diagnose. In ieder geval moet er nog veel aan gebeuren, dacht ik zo. Huh? Hebben we zich nog steeds tegenover haar bewijzen? Aan kom ik daar toch wel op uit. Ja, het is niet anders, nee. <laughs> het is niet anders. Heb ik nog iets met mijn moeder? Nou, daar moet ik toch wel vreselijk om lachen. Mag ik even? <laughs> oh, mama. <tiegelenheid> <tiegelenheid> met mijn moeder <tiegelenheid> Ja, hallo Ja, man me met Freek Ja, met wie dacht u dan? Hoe bedoelt u of ze in de cel nu ook al telefoon hebben? Hoe moet ik dat nou weten, moeder? Ja, maar Moeder Mo Mam Moeder. Ma moeder, mag ik nu weer... De politie heeft u gebeld? Z ze hebben u alles verteld, zeg maar. Wat gelooft u niet? Moeder, ik had nog niet gedronken. U weet best dat ik voor twaalf uur geen druppel drink. Geen druppel, Ja. Ja, ja, moeder, het is waar. Met een buks. Ja, de buks van vader, ja. Moeder, daar kan ik best mee schieten. Ja, drie of vier duiven, zeg maar. Ja, en, en zeven merels. Zijn, zijn die beschermd, mam? Nee, ik dacht dat je vandaag aan de dag van staatssecretaris Gabor op iedere vogel in Nederland mocht schieten. Nee, dat heb ik eens een keer gehoord bij vroege vogels van de Fara. Ja, mam, een VPRO-lid mag af en toe best wel naar de VARA luisteren. Nee, nou, af en toe mag dat best, zeg maar. De is ook Ja, ook een haan, ja. Maar voordat hij voor de derde keer heeft kunnen kraaien, had ik hem omgelegd. Nee. nee, hij was in één keer weg. Nee, die haan heeft niet zo erg geleden, hoor. Nou, ik dacht van niet, hoor. Eigenlijk niet. Ik had best in dienst gekund, man. Nou, als blauwhelm natuurlijk. Nou, dit is niet gevaarlijk, ben je gek. Nederlandse blauwhelmen gaan direct in staking als het gevaarlijk wordt. Ja, of, of piloot. F-16-piloot. Heel de wereld ligt dan aan je voeten. Ja. Nou, ja. Nou, dat had ik ook moeten. Maar ik, ik, ik had meer het gevoel van een voetbalwedstrijd. Hè. Al die mensen bij het journaal. Al die verhalen, die achtergronden. ja Onze F-16, jongens. Met wie ze verloofd zijn, de hobby's. Hoe stressbestendig ze zijn. Ja, fantastisch, hè, mam? Ja. ja je hoort niks meer van ze, hè? Nee. nee. Gek, hè? Je hoort niets meer van ze. Zeg, zou de benzine van de F-16 soms op zijn? Ja, die dingen die suipen, hoor. Ja. Nee, dan zou je ook van de, en de Eerste Nationale Gooi... vol televisieactie moeten houden... om die F-16 weer de lucht in te krijgen. Nou, je weet het niet... Maar, moeder, ik had ook de vrede in jo Joegoslavië kunnen bewerkstelligen. In een F-16, zeg maar. Alleen, nee. Mam, alleen die major moest mij niet. Nee, die major moest mij niet. Ja. Ja. Wilt u de buks terug? Onmiddellijk. Was dat het verlengstuk van papa waar u nog de beste herinneringen aan hebt? Ja, mam, mam, dit... mam ik breng hem, ik... natuurlijk, mam ik breng hem. Nee, ja maar eerlijk wat, mam ik breng die bugs weer. Ja. Ma... ja, nee echt, ja en mam, dag, da... dag, mam.